black Zeg hier op de radio, fuck you! CeeLo Green heet het nummer, of uh, zo, heet het, uh, zo heet de artiest. Het was, uh, hij was eerst uh, Knalls Barkley, ken je misschien nog wel, met het nummer Crazy. En nu is hij, uh, Bloemendaal is op 105.8 fm. En Zandvoort op 106.9 fm. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland.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 Tot 5 uur.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 Ja. Nou in ieder geval gaan we nog even kijken naar uh, KLM open wat in Hilversum plaats heeft uh, Op dit moment is nog steeds de finale aan de gang En um, op, op plaats nummer 1 staat nog steeds Martin Keimer De Duitser is uh, ook ontzettend populair hier in, uh, Haarlem. Of in Haarlem In Hilversum En op dit moment staat hij uh, op rol 15 te spelen met uh, min 12 En uh, de nummer 2 Christian Nielsen die staat op min 10 Kortom, uh, ja, ze hebben allebei dus nog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 The I can feel I could feel I'm the world's greatest Ja.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 Hoe heet dat nou?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 You want to want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 nou eten? Hij zingt het. All right now. En de free hier bij Zieff en en AB Radio. En het is bijna vijf uur, dus dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van het de derde en laatste uur alweer. Dus uh, ja, dat betekent uh, blijf wel gewoon lekker luisteren. Zometeen uh, hebben we het nieuws van vijf uur. Uh, ja, dit programma is gemaakt.